Christian Bonebakker met het NOS-journaal. Het kabinet heeft de verplichte voorlichting over homoseksualiteit op middelbare scholen met een jaar uitgesteld. De voorlichting zou na de zomer beginnen. Maar minister Van Bijsterveld wil eerst nog advies inwinnen bij de Onderwijsraad. Vorig jaar besloten een ruime Kamermeerderheid dat voorlichting over homoseksualiteit verplicht moet worden. Alleen het CDA, de ChristenUnie en de SGP stemden tegen.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 Rusland levert gevechtshelikopters aan Syrië, dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton. Ze baseert zich daarbij op nieuwe informatie. Rusland is een bondgenoot van Syrië, maar zei tot nu toe dat er geen wapens aan Damascus worden geleverd als dat de onrust verergert. Het Syrische leger is steeds meer van helikopters afhankelijk, omdat de opstandelingen er steeds beter in slagen om tanks en panzerwagens van het leger uit te schakelen. Clinton roept Rusland op om mee te helpen bij het zoeken van een politieke oplossing voor het Syrische conflict. Op het EK voetbal hebben de Tsjechen met 2-1 gewonnen van Griekenland. Tsjechië stond binnen 6 minuten al met 2-0 voor. Na de rust scoorden de Grieken tegen. Door de overwinning staat Tsjechië nu tweede in Pool A met drie punten. De Grieken blijven op één punt staan. Op dit moment spelen in dezelfde groep Polen en Rusland tegen elkaar... Voorafgaand aan die wedstrijd zijn Poolse en Russische voetbalfans in Warschau met elkaar op de vuist gegaan. Volgens onbevestigde berichten is daarbij een dode gevallen. Het weer, vanavond veel bewolking met in het zuidoosten wat buien. Morgen grotendeels droog met af en toe zon. Het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit, was... dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A20 tussen Rotterdam en Gouda en op de A28 tussen Assen en Groningen.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 Ja, ja, mag ik nou, zeggen. Zo kan je wel wakker worden met Sarah, Sarah found op de zondagmorgen. Nou ja, nou, ik heb uh, een paar leuke dingen meegenomen. Vet. Ik heb ook mijn saxofoon meegenomen. Dus misschien kan ik zo'n week nog even wat spelen. Nee, dan ga je wel op het uh, gastheidsplein ja, ja. <lacht> <lacht> Nou, als je het maar opneemt. kunnen ze nog even lachen thuis. Maar goed, uh, ik heb uh, iets meegenomen van. Uh, van uh, Gard du Gard du is een, een, een formatie die uh, eigenlijk uh, bij toeval is ontstaan. Uh, de, de zanger, gitarist Freddy Lancey en saxofonist Barent Fransen, die hadden in, in, in, bij de E-wisseling, hadden die snabbel in België. En ze speelden gewoon een beetje lounge met uh, elektronische muziek. Uh, daar werd een, een trackje van gemaakt en ze kwamen bij een maatschappij. Onder contract en zou dus het balletje gaan rollen. Uh, ze hebben een paar prachtige platen gemaakt, maar ik uh, wil er niet te veel over zeggen. Ze spelen 22 juli of uh, ja, 22 juli in het uh, Openlucht Theater in Bloemendaal en op de draaitafel ligt uh, van de gouden LP uh, Love for Lunch ligt daar This of the Day en dat wordt gezongen door Dorana Alberti niet te verwarren met Willeke natuurlijk. Uh,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 Jeugd, die plus, plus,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 Weet niemand dat ik werd gezocht, Missat Sla de bank in het Ik hoef je niet Lees het roman mee troepolen. Leef mijn door de als u euh, dacht euh, met de, als u dit nummer euh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 Daddy, that's all right with me How do you can have my juicy, juicy love But don't you throw it in the deep blue sea You love me when like, my poor man. Never said you love me when your legs my poor man. Baby, you were drinking your white light now, yeah, talking all out your head. You said, baby, baby, baby, that's all right with me. Daddy daddy daddy daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, that's all right with me. You can have my juicy lover, don't you? Throw it in the deep blue sea. Give me that break